En dat het te lang duurde voordat opsporingsmethoden als huiszoekingen en een Amber Alert werden ingezet. Maar korpschef Visser zegt dat alles uit de kast is gehaald bij de zoektocht naar Millie. Hij wijst erop dat de politie een kwartier na de eerste melding ter plaatse was. En dat er binnen een uur veertig man op zoek was naar het meisje. Visser geeft wel toe dat er beter gecommuniceerd had moeten worden met de media. In Den Haag wordt gestaakt in het openbaar vervoer. Personeel van stadsvervoerder HTM is het niet eens met de bezuinigingen en de verplichte aanbestedingen in het OV. Die maatregelen leiden volgens de actievoerders tot een ernstige verschraling van het stadsvervoer. Tot twee uur vanmiddag rijden er vanwege de acties geen bussen en trams en ook de Randstadrail rijdt niet. Eerder legden om dezelfde redenen OV-medewerkers in Amsterdam en Rotterdam het werk neer. Het weer zonnig, temperatuur klimt snel, maximaal vanmiddag rond 20 graden aan zee en 25 in het oosten. komende dagen blijft het zonnig.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 Circus!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 that number. Ricky don't lose that number Ricky don't lose that number I can show you the world shining shimmering, splendid tell me princess now when did you last let your heart ja. Ah. for you